10 uur. Jan van der Putten, NOS Journaal. Shell wil dat Nederland doorgaat met gaswinning in Groningen. Dat moet wel veilig en doelmatig gebeuren. En kunnen rekenen op steun van de Groningers. Dat zei het president-directeur van Loon van Shell Nederland aan de Tweede Kamer. Haar stuk is een bijdrage voor het ronde tafelgesprek over de gaswinning in Groningen. Volgende week donderdag. In Kopenhagen zijn vannacht twee agenten en een burger gewond geraakt bij een schietpartij in de Vrijstaat Christiania. De Deense politie wilde een verdachte arresteren, maar die begon gelijk te schieten. Eén agent raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De andere agent en de burger werden geraakt in hun been. De politie zette na de schietpartij een klopjacht op touw en riep inwoners op om binnen te blijven. Vanochtend is de verdachte opgepakt. De Vrijstaat Christiania zit in een gebied met een oude kazerne... die in de jaren zeventig werd gekraakt. Er wordt veel gehandeld in softdrugs. De verdachte werd ook om die reden door de agenten aangesproken. De relatief nieuwe druk 4FA kan ernstige hoofdpijn veroorzaken... maar ook een hersenbloeding of hartproblemen. Daarvoor waarschuwen Trimbos Instituut en Jellyneck. Vermoedelijk zijn er ook mensen na gebruik van de druk overleden... maar dat wordt nog onderzocht. Vierij ook in 2005 op. In een aantal Europese landen is de druk verboden, maar in Nederland niet. EHBO-organisaties bij evenementen zien het aantal klachten snel toenemen. Op de laatste dag van haar bezoek aan Indonesië heeft koningin Maxima een ontmoeting gehad met president Joko Widodo. Ze sprak met hem als VN-gezant over nieuwe manieren om mensen toegang tot banken te geven. Volgens Maxima kan het leven van de allerarmsten worden verbeterd als ze kleine leningen of bankrekeningen kunnen krijgen. Het bezoek van Maxima aan in Indonesië duurde drie dagen. Het weer eerst bewolkt en plaatselijk een bui. Van het westen uit steeds meer zon. Vanmiddag en vanavond is het droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen vrijwel droog. 20 tot 25 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Zondag wordt het een graad of 20. Dit was het ene. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad eigenlijk nog maar één file. Op de A6 Lelystad naar Muiden. Door een kapotte auto tussen Almere buiten West. En knoopend naar de Berg. Vijf kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Ik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 I love you Sunny Thank you for the sunshine. torn like windblown sand then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 Wow. to get and lucky